We begonnen met The White Plains en When You Are a King. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van maandag 27 april. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond de tentoonstelling Maritieme Vrouwen in het Maritiem Museum Rotterdam. Jongeren lezen voor de Inktaap 2027...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 hoorde je Sardé en Your Love is King en You Forty over diezelfde meneer. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Een nieuwe tentoonstelling in het Maritiem Museum Rotterdam... vertelt de verhalen van maritieme vrouwen. Herman de Bruin praat erover met Peter Jan de Werk van het museum. Maritieme vrouwen, wat zijn dat voor vrouwen? Ja, dat was de vraag die wij onszelf een aantal jaren geleden ook stelden... toen wij keken naar onze collectie... Wij hadden het idee dat er heel weinig vrouwen in voorkwamen. Mm -hmm. uh, dus dan heb je het over vrouwen die zelf een maritiem uh, beroep hebben... of meevoeren aan boord of ja. in de haven werkten. Het idee is altijd dat dat een enorme mannenwereld is. En ja. dat straalt het ook wel uit. Toen onze conservator Irene Jacobs een onderzoek ging doen naar onze collectie... kwam ze erachter dat die vrouwen er huis al waren... Maar die waren heel slecht beschreven. Een mm -hmm. voorbeeld was dat uh, wij lazen in een uh, scheepsjournaal. dat de vrouw van de kapitein overleden was. en een zeemansgraf kreeg. Zeemansgraf. Ook, hè? Ja, dat is typisch, ja. Dus zij moet aan boord geweest zijn. Er werd een ja. kind geboren aan boord, ontdekten mm -hmm. wij op een geboortecertificaat. Ja, dan moet er wel een vrouw aan boord geweest zijn. Ja. ja, nou ja, als je naar de binnenvaart kijkt. dan waren vrouwen toch altijd al belangrijk. maar ze werden niet benoemd. Nee, en dat is, denken wij, omdat mannen de uh, geschiedenis opschrijven. Ja. En wat wij dus zijn gaan doen met het onderzoek... is onze collectie opnieuw bekijken en beschrijven. Daar heeft Irene echt een enorm werk aan gehad. En daar is, zoals wij het noemen, de tentoonstelling uitgekomen... die wij nooit wilden maken. Namelijk de vrouwen neerzetten omdat zij vrouw zijn en actief in de maritieme wereld. Want ze zijn er altijd geweest. En het is natuurlijk bespottelijk dat je in deze tijd daar nog van opkijkt. Mm -hmm. Dus hebben we ook de vrouwen van nu gezocht. En we hebben de links gelegd tussen die vrouwen van nu en van toen. Wat is er nou eigenlijk... Uh, anders aan of hetzelfde. En dat zie je in de tentoonstelling terug. Ben je nog verrassende dingen tegengekomen? Je dacht, nou, dat wist ik eigenlijk helemaal niet dat die vrouwen die rol hadden. Ja, je noemde al dat, maar... Nou ja, eigenlijk als man moet ik zeggen dat alles mij verraste. En dat is eigenlijk iets om het schaamgroot van op je kaken te krijgen. Maar wat een heel leuk detail uh, ook in de tentoonstelling is, of voor zover je dat een detail kan noemen, uh, de grootste uh, piraat uh, in Azië mm -hmm. was een vrouw. Zij bestierden een enorme vloot van schepen. Maar zo zitten er heel erg veel verhalen in... waarvan je denkt, oh... en daarna gaat nadenken... oh, maar waarom ben ik daar eigenlijk verbaasd over? Ja, uh, ja ik, ik heb mijn beeld is van, uh, dat vrouwen wel werkten op schepen in het binnenland... Die in de binnenland maar de ja. zeevaart wat minder... Of is ja, dat ook niet waar? En dat blijkt dus ook niet zo te zijn. Op de binnenvaart is het natuurlijk, hè, de vrouw stond ook aan het roer. Ja. Uh, terwijl de man uh, uh, bezig was met wat anders. Laten we dat niet benoemen, want anders komen we weer in stereotypen terecht. Ja. Um, daar is het inderdaad veel meer geaccepteerd, omdat ze daar ook woonden. Maar het is eigenlijk hebben wij het in elke sector teruggevonden. Uh, Bijvoorbeeld ook de scheepsbouw. Vrouwen ja, ja. die. Uh, um, uh, Kenau. Iedereen kent Kenau. Ja. Uh, ...had een heleboel scheepswerven. En haar naam is een soort scheldwoord geworden. Maar het was gewoon een invloedrijke vrouw. Als zij een man was geweest, had ze misschien wel doortastend genoemd... ...en hadden wij de term Kenau nooit gekend. Ja, en nu we waren we vergeten dat die vrouwen ook een heel belangrijke rol speelden ...en dat halen jullie nu naar voren. Dat halen wij nu naar voren. En uh, wat we ook doen, wat, wat heel fijn is, is dat we doorgaan hiermee. Via uh, de portal maritiemevrouwen.nl dagen we vrouwen uit om hun verhaal... of dat van hun moeder of van hun grootmoeder te vertellen aan ons... zodat we het op kunnen nemen in die tentoonstelling. Want dat doen wij. Mm -hmm. En het op kunnen nemen in de verhalen die wij blijven vertellen... ook na deze tentoonstelling. Dus we zijn een soort inhaalslag uh, begonnen... Uh, voor vrouwen van nu en vrouwen uit het verleden. Want er, veel, er valt nog veel meer over de vrouwen te vertellen dan jullie hebben. En je vraagt ook aan het publiek om daar, als ze dat hebben, de verhalen naar jullie toe te sturen. Absoluut, ja. absoluut. En dan kunnen nog wel vier tentoonstellingen maken. <laughs> nou, dan is er nog wat werk te doen. Maar deze tentoonstelling loopt in ieder geval Maritieme Vrouwen tot wanneer? Deze kan je nog in ieder geval het hele jaar zien. Oké, okay, nou dan is het duidelijk. En dat jullie daarmee verder gaan, dat heb je inmiddels ook duidelijk gemaakt. Kijk even op de genoemde website en dan kom je het allemaal tegen. Maar gewoon naar het museum in Rotterdam gaat, het Maritiem Museum. Dan kom je dat allemaal tegen. Verrassende zaken over vrouwen die in de, in de zeevaart en in de, het maritieme werkten, ja. Dank je wel voor het gesprek, Peter Jan Werk, marketing en communicatieadviseur van Maritiem Museum in Rotterdam. En met uh, heel veel plezier aan de vrouwen in de maritieme situatie gewerkt. Nogmaals dank. Le vent dans tes cheveux blonde, le soleil.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 Sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris, que c'est beau, c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées, que c'est beau, c'est beau la vie. que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres, en cette fin de journée, pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé, que c'est beau, c'est beau la vie, pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le te praten, weer eens t'kussen, te praten,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 Singer-songwriter Lauren Aquilina, en King. En daarvoor Jean Ferrat uit een ver Frans verleden met C'est beau la vie. Zometeen jongeren lezen voor de Inktaap 2027. Maar eerst zijn hier Seals and Crofts en King of Nothing. When I was 17 I, I of being king and having everything. That was long ago Dreams didn't To I could prove De deunen, de jaren 70, het stelt niks voor. King of Nothing, Seals and Crofts, hoor je. Ons volgende onderwerp. Docenten hebben drie uiteenlopende boeken genomineerd voor de literaire jongerenprijs, de InktAap. Terra Cox praat met programmacoördinator Jules van Beurden. Welkom in de uitzending, Jules. Goedendag. Uh, lezen voor de InktAap 2027. Ja, laat ik maar beginnen met te zeggen dat ik niet precies weet wat de ...Inktaap is. Wat staat het voor? Wat zit erachter? De Inktaap is een uh, leesbevorderingstraject uh, voor bovenbouwers van het voortgezet onderwijs. Ja? En je kan het eigenlijk zien als een grote nationale boekenclub... ...waarbij uh, elk jaar zo'n rond de duizend leerlingen met elkaar aan de slag gaan... ...met drie literaire werken uh, die recent zijn uitgebracht. En die gaan ze met elkaar bespreken, beoordelen en uh, bediscussiëren. En vervolgens uh, rijken zij een prijs uit aan het de boek. En daarmee is de Inkraap dus ook de grootste literaire jongerenprijs van Nederland. En waarom is het zo nodig? Want uh, de inspectie vindt het ook niet goed gaan met de leesvaardigheid... en het begrip, taalbegrip. Uh, wat is er aan de hand? Ja, dit probleem is eigenlijk al uh, jaren aan de gang. Nederlandse jongeren lezen slecht en weinig. Uh, er zijn allerlei redenen voor. Waarom het belangrijk is dat ze weer gaan lezen... is omdat het lezen van literatuur of wat voor boek dan ook... je wereld zo ontzettend kan verrijken. Het biedt je andere perspectieven aan. En uh, zoals ik uh, Adrian van Dissen een tijdje terug hoorde zeggen... soms geeft het je ook gewoon een nodige klap in je smol. Ja, ik denk dat we met z'n allen... en dat, dat betreft niet alleen jongeren... ontzettend afgeleid zijn... ...door sociale media, ons telefoontje, een prestatiemaatschappij... ...waarin iedereen als individu veel druk ervaart. En dan is het heel lastig om de praktijk van het lezen eigenlijk als het ware te gaan trainen... ...want dat kost tijd en die moet je ergens vinden. En nu neem ik aan, er zijn drie boeken genomineerd, er moet er natuurlijk één voor uitgekozen worden. Zijn nu de leerlingen aan zet? Ja, het is geheel aan de leerlingen. Vanaf september gaan ze met elkaar lezen... Uh, hun docenten zijn nu druk bezig met de voorbereiding, het inschrijven, het prepareren van die lessen. Uh, dan gaan ze lezen en dan in maart stemmen ze met elkaar op hun winnaar. En uh, ja, komt er een uh, mooie titel uit? Ik heb toch ja. nog een vraag over jouw uh, argumentatie over die belevingswereld van de kinderen. Ja. Het is mooi dat het uh, daarop aan moet sluiten, maar ja Nou komt even oma met uh, verhalen uit de oude doos. Uh, vroeger vonden wij Winnetou, uh, oorlogswinter, uh, Mariska, het circuskind, geweldig. En dat, dat sloot helemaal niet op de belevingswereld aan. Ja. Waarom moet het tegenwoordig altijd op je belevingswereld aansluiten? Ja, ik denk dat hierin ook een, uh, een balans nodig is. Want aan de ene kant is het feit om literatuur als spiegel te zien... Jezelf terug te zien in een verhaal. Dus inderdaad een herkenningspunt te vinden in jouw belevingswereld. Tegelijkertijd moet literatuur ook een venster zijn... en een manier zijn om nieuwe werelden te ontdekken. Sowieso is het wel zo dat de nominaties die op de shortlist staan... waarop de docenten kunnen stemmen... doorgaans boeken zijn die de leerlingen zelf helemaal nooit hadden gevonden... of mee in aanraking waren gekomen. Dus op deze manier hebben we een, uh, een variëteit aan verrassende boeken die toch wel vaak het perspectief van een jong mens uh, uh, vertellen. Laten we even de boeken noemen en misschien kan je er ja. nog een klifhangetje bij noemen. Aankomend jaar lezen wij aan het einde van de oorlog van Bert Natter. Wij lezen het gezoem van bijna alles van Coco Schrijper en wij lezen Overgave op commando van Nadia de Vries. Overgave op commando. En wat zijn het voor boeken? Je vertelde het al een beetje en je neemt een jongeren mee ergens naartoe. Ja, nou ja, de, de boeken verschillen qua thematiek enorm van elkaar. Uh, aan het einde van de oorlog is een uh, historische thriller, kan je bijna zeggen. Met spanning aan het einde van elk hoofdstuk. Het verhaal wordt verteld vanuit 31 personages. Dus er zijn Zo. veel perspectieven bij gemoeid. Ja. En we lezen over een, uh, een jonge jongen die vermist raakt. Belangrijk is dat hij uh, de zoon is van een, uh, een hele nare Duitse officier. En zo'n jongen moet niet vermisdraken. raken. Uh, tegelijkertijd vertelt het gezoom van bijna alles het verhaal van een uh, hoogleraar filosofie. die door een hele verschrikkelijke gebeurtenis haar kijk op het leven compleet moet veranderen. en aan het schrijven slaat. Totaal weer iets anders. Ja. En uh, Overgave op commando is eigenlijk een heel absurdistisch verhaal. over een, uh, een jong persoon genaamd Schelvis. die een, uh, een vriend uit het dorp iets heel erg verschrikkelijks uh, aandoet en vervolgens moet gaan vluchten en allerlei uh, uitdagingen meemaakt in het leven. De, de, de boeken zijn eigenlijk niet met elkaar te vergelijken. Nee, ik hoor het, maar ik vind wel. Uh, je hebt het heel. Uh, ik voel de cliffhangers al. Ik, ik kan niet wachten. <laughs> uh, ik wil je tot slot heel hartelijk bedanken voor het bekendmaken en het uh, ons meenemen in het hele traject, Jules Uiteraard. van Beurden, voor je toelichting op de kroning van boeken met de inktaap. Dank je wel.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 It's a one in our blood That kind of lux just ain't for us We crave a different kind of buzz Let me be your ruler You can call me Queen Bee And baby I'll rule Let me live that fantasy My friends and I, we've cracked the code Count our dollars on the train to the party, and everyone who Affair. there. Lordie, ze droomde erover lid te zijn van de Royals. En daarvoor oranje, de kleur van het hart van Paul van Vliet. Zometeen, Team Alert, start campagne tegen rijden onder invloed van cannabis. Dat na Elton John samen met Kiki D in Snow Queen. You Everything's perfect and nobody's talking. You're a cushion I'm crumbled. You're a bed that's unruffled. The finest bone. I Lives somewhere In the hills She's got the world On a string Like white wine When it's chill Upon a frosted cake, oh, the snow queen reigns in a warm way. Behind the cold black gates, your talons are tested, mm, they're polished and they're shaped. I Midden bekend als een grote hit, Don't Go Breaking My Heart. Kiki die samen met Elton John in Snow Queen uit 1976. Ons volgende onderwerp. Cannabis is met 71% de meest voorkomende drug in het verkeer. Vooral jongere bestuurders onder de 26 jaar testen positief. Tijd voor een campagne dus. Saar Hadders, onderzoekster bij Team Alert, is aan de lijn bij Herman de Bruin. Mevrouw Hadders, welkom. Ja, dank u wel. Ja, dan zeg ik het goed. Um, Team Alert die start die campagne. Want is het nodig om deze campagne apart te starten van de alcohol? Ja, ja dat denk ik zeker wel. Uh, we zien nu ook met nieuwe cijfers dat cannabis wel echt de meest gedetecteerde drugs is... wanneer het gaat om, uh, om rijden onder invloed. Mm -hmm. En zeker bij de jongere doelgroep zien we dat dit echt wel, uh, echt wel een probleem is. En bij Team Alert richten we ons ook met name op die, uh, die jongere doelgroep... En proberen we ze te stimuleren om zelf de veilige keuze te maken om uh, niet onder invloed te rijden. Ja, want het, het is ook wettelijk uh, niet toegestaan. Nee, dat klopt. Nee. Ja. ja, dus je kan uh, gewoon uh, bekeuren en zo. Maar ja, je ja. moet ze wel vinden. Ja, zeker. Ja, ja. ja. ja. en uh, tegenwoordig uh, wordt er ook op speeksel getest wanneer... Uh, Wanneer er een controle is, er wordt niet meer alleen op alcohol getest. Mm -hmm. Dus dat, dat draagt er ook wel aan bij dat er meer mensen gepakt worden voor rijden onder invloed. Ja, maar als we de campagne gaan lanceren, dan wordt dat misschien minder. Wat, wat behelst die campagne precies? Wat wij doen met die campagne is jongeren handvaten geven... om uiteindelijk zelf dus die, ve die veilige keuze te maken door uh, alleen nuchter te rijden. Dus we geven ze informatie over uh, wat zijn de risico's van cannabis en combinatiegebruik in het verkeer... Maar voornamelijk ook wat zijn de straffen die je kan krijgen. Dus hoe hoog is eigenlijk de kans dat je gepakt wordt. Ook omdat we horen van de jongeren dat aspect vaak wat meer indruk maakt dan, dan echte de ongevalsrisico's. Mm -hmm. daar, daar distancieren ze zichzelf vaak van. En ze schatten zelf het risico dat zij zelf in een ongeval komen ook erg klein in wanneer ze onderin ja, ja, Maar als ze gepakt worden dan gaat het om financiën. Hè? Dan gaat het om geld natuurlijk. Ja. Ja, ja, met name rijbewijs inderdaad en boetes. Oké, okay, ja, ook die, uh, nog. Die spreken wel aan, ja. ja, ja. ja. Uh, u hebt hem dus helemaal op jongeren gericht. Dat betekent dat de sociale media een rol spelen? Ja, zeker. Ja, sociale media is wel... Uh, uh, daar, daar zijn de kanalen waar we de campagne via gaan verspreiden. Ja, wanneer uh, is de campagne gestart? Op 20 april, voor 20. dat is de Nationale Cannabisdag. En dat zijn oh. wij als een mooi moment om onze campagne voor de juiste doelgroep lijst te gooien. Dus toen hebben we de eerste beelden gedeeld. Ja, bijzonder dat er een cannabisdag kind of dag is. Ja, ja. <laughs> Wist ja. ik ook niet, maar goed, het, dat is dus voor de jongeren wel belangrijk. Ja, ja, ja. ik denk dat dat voor ons een mooi aanknooppunt was... om echt uh, nou ja, de juiste doelgroep daarmee uh, naar de campagne toe te trekken. Ja, we hebben de Bob-campagne ooit gehad. Dat was heel succesvol. Verwacht u van deze ook zoiets? Ja, nou ja, dat, daar gaan we wel van uit bij ja, ja. zo'n zo campagne. En we horen ook van de jongeren dat ze de term bob ook gebruiken uh, wanneer het gaat om luchtrijden en niet om de invloed van, van cannabis of andere middelen. Mm -hmm. Dus we hopen uiteindelijk dat met zo'n campagne tegen cannabisgebruik in het verkeer... dat dat ook zo'n naam krijgt... en dat, dus ook, nou ja, dat dat op die manier rondgaat binnen de doelgroep. Mm -hmm. ja. En wordt de pakkans ook groter? Want we horen nog wel eens dat de pakkans heel klein is... omdat het personeel, van de, uh, ja, het personeel bij de politie natuurlijk ook onderbezet is. Ja, ja, nou ja, in principe hebben ze naast een blaastest tegenwoordig ook allemaal een speekseltest bij zich. Ja, ja, dus uh, dus dat wanneer wordt wel... er op alcohol gecontroleerd wordt, zou er ook meteen op drugs gecontroleerd kunnen worden. Ja, dus dat is een extra risico voor die jongeren die dan eh, cannabis ja. gebruiken. Ja, ja, precies. En ik denk ook heel belangrijk om dat te communiceren, zodat ze die kans om gepakt te worden ook ja, wat, wat groter en wat realistischer inschatten. Ja, ja. ja daar dat wordt die campagne ook aandacht aan besteed. Ja, ja, zeker. Ja. Mensen die meer willen weten over de campagne of over dit geval, misschien de ouders, dat zou kunnen, dat die weten hoe het, hoe het zit dan? Ja. Ja? ja. Waar kunnen ze terecht op de sociale media? We hebben op onze website uh, www.teamalert.nl altijd een pagina die zich uh, uh, aan deze campagne wijdt. Mm -hmm. uh, en ook op, uh, op social media zou ze het voorbij kunnen zien komen. Als je even Team Alert bekijkt, dan kom je het allemaal tegen. En ja. Saar Hadders, zij vertelde erover, is dus onderzoekster bij Team Alert. En de campagne Rijden onder invloed bij Cannabis gaat van start. Ik wens u daar veel succes mee. En ook voor de jongeren dat ze veiliger gaan rijden.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 Alicia Keys en Not Even The King. En daarvoor John Mayer, een queen of California. En dat was de late avond van maandag 27 april... Morgen is er een nieuwe late avond, dan ben ik graag bij je terug. Houd voor de inhoud onze website, de lateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Freddie Jackson heeft het laatste woord. Fijne nacht. There's something that I want to say. Sometimes get in the way. I just want to show my feelings for you. There's nothing.